Wij beginnen aan onze eerste les, toegeweet aan het feest Shavuot, Wekenfeest, als ik me niet vergis, in het Nederlands. Wij maken gebruik van het artikel uit het vierde boekdeel van Shlaweh Sulam, pagina 149 uh, de titel van het artikel Ahana Le Kabbalat HaTorah Mahi de voorbereiding voor het ontvangen van het, to het Torah wat is dat? רייכל אין הנה הקטוב אומר וירד השם על הר סיני על ראש ההר ולגבי העם תוי אומר הקטוב ואת יצבו ותחתית ההר Zie hier de geschrift, de vers zegt in de Torah. Citaat. Wayeret hashem al har Sinai en Havaya de schepper dalde af over de berg Sinai. Op aan de top van de berg. Punt. Olega be'a'am en ten aanzien van het volk. 2. Omera zegt de vers in de Torah. Citaat. Weet en hij stelde zich zij stelden zich op aan de voet van de aan berg Drie. woe mahu etzer shem katuv Yirida schegu fir, fir ptihut ptichut ptichut Hallo, halo zehaya vazman matantora adraba madu anikra ze erida etsel 5 ashem. Hallo, als hij als man schelt, simcha. 3. Wees levin en men dient het te begrijpen. Maar hoe is er een Wat is het dat bij be... Hawaii is het geschreven? VAJERET en hij af. Shehulashon hier dat het een uitdrukking van afdaling is, naar beneden, afdaling van traptreden. Shehulashon vier, begit dat het drukt uit het minder worden, Hallo, ze Haja was Mamma Dat was toch in de tijd van het uh, schenken van Tora. Adraba, Maduanikraze Jirida? Het omgekeerde. Waarom heet hey, dat afdali Etzel 5, Hashem, ten aanzien van de van Hawaïa, alo as hajas manshem simcha, er was toen toch de tijd van vreugde. Zes. Zo wat hij nu beschrijft tot nu toe, komt kom uit de Torah. Daar staat het op dat de, het volk moest staan voor de voeten van de, tora, voor de, voeten van de berg Sinai waar de Torah werd gegeven. En de schepper zou afdalen naar het, naar het top, boven, het, boven de top van de berg. En het volk nog het volk nog uh, overste, niemand mocht, nog de dieren mochten de berg opkomen. Hier zitten normen en normen geheim uh, besloten. Zes. Dat komt later. וכהזל דרשו אל ויידצву מלמדה מיל, ש כפה עליהם הר קדית ומר 7 אם אתם מקבלים התורה מתוך ועם לבה שם תגה כבורתכם אחת וגיגשה וגיגשה שם בתוספות וזה לשונו כפה עליהם הר כגיטית על דרך, negen Avuda Punt Ulahvin ze hanal Tsrechim Lizekor et haklal hayadua. Schein or bli hli. tin klomar Ievšar ligjot, miluj, vli hisaron. Punt. Še ievšar ligjot, mischum davar, im Elef ein. išto kekutla Punt. Vag išto kekutla ga davar, ze Tvalov 40 Vaat 40 Laadavar Kovea Het Agishto kakut Vigodel Atanuga Lefigodel Dertin Agishto Zes, we gezalldarschu al wajitetsfu, en de wijzen uh, interpreteerden uh, de vers, wat staat geschreven, en citaat, een stukje uit al de citaat. En ze stelden zich op over het volk. Milamet dat leert dat, citaat, dat hij de schepper, kava hem haar kigikit. hij bedekte hen van boven, hij bedekte hen uh, de berg, hij zette de berg als het ware boven hen op als een bak omgekeerde bak en zij tegen hen nou, als bak, laten we zeggen uh, en zij tegen hen zeven citaat het is een stukje vanuit Talmoed wat we leren ima teme kablima torah als jullie de als jullie de Torah ontvangen, moet af, goed is dat, dan is het goed. We lau, en indien, maar indien niet, sham te he kwarateit kwarate hem, daar zal, zal jullie graven zijn, daar zullen jullie ook daar begraven worden. Hier is het zeer, zeer belangrijk wat hij ons vertelt. 8. Wehik Shashan bij Tosafot. En daar in de Talmud van Shabbat, van het tractaat Shabbat, uh, kwam er een, als het ware een, uh, een commentaar, bestaat ook nog een commentaar, een grote commentaar in de Talmud. Dat heet Tossefot, toevoegingen. Ja, een belangrijke commentaar. En dat is meer, dat is commentaar ook op Rashi. Even tussendoor. En die Tossefot, dat commentaar van Tossefot, die wierp daar een vraag op. Uh, We zullen zo nog, en dat is wat zij zeiden. Citaat. Kafa alleen hem haarketiet. Hij bedekte hen uh, over hen. Um, de berg, zoals een bak. Plaatste over hen, als het ware, de berg als een bak. hebben Ten aanzien van het geestelijke werk, wat betekent dat? 9. Ulhavin ze hanael, En om dat te begrijpen, zoals boven, wat boven gezegd is. Srichimele zakor en de dua, dienen wij het, het bekende principe in gedachten is bij ons. Op, opfrissen. Zij een oor dat er geen licht is zonder klie. Zonder ontvanger. Tien. Kom maar, dat wil zeggen het is onmogelijk om voeling te ontvangen, voeling te hebben, zonder zonder gebrek, zonder tekort. Punt. Ze eef scharele hanot me schoemdavar, dat het onmogelijk is, om van iets maar te genieten. Iem elf één, hij stokke als er geen hartstochtelijk streven ernaar is. Punt. Waar je je En het streven, hartstochtelijk streven naar, naar iets, naar een ding. Naar iets. Zenikra Dat heet voorbereiding. Sepirusho. En dat betekent twaalf zorgbehoeften. We had zorg, we had de warko, we had de historie, en de behoefte voor iets bepaalt het hartstochtelijke streven naar. We Godel, we had en de grootte van het behagen, nimdad dat lefie, Godel, we had wordt. Gemeten naar de, de grootte van dertien van het hartstochtelijke streven naar. Dus hoe meer een mens eruit streeft naar wat hij verlangt, hoe groter is dan, wordt dan, het behagen. wanneer hij dat verlangen bevredigt, belangrijkste principe. Vierteen. Uwa amur yotze shekodem matan Torah, haya zerich leviot ha'chana lekabalad אחרת יפשר לגיות שמחת התורה דהיינו שגם היו צריכים לגחין צורך זסטין לקבלת התורה שעט סורех מיויה, 하יה שטקקут קנאי. או לfi erech, 하יה שטקקут צייפינת. בואו תורש יור ייחולין, לaghanת מה אבל יש לDataAdapter מת. Maar hoe had zorg? 18. Le balat. Had Torah. 14. Hoewel en in datgene wat gezegd is, daaruit voortvloeit, daaruit komt, ze daaruit volgt, eruit volgt, kan je zeggen? Ze konden Matana Torah dat voor, de, voor het schenken van de Torah, Hayat Sarifligiot, Hachana, de Kabbalah Torah, had een behoefte moeten zijn, had dat het nodig zou moeten zijn. Uh, de voorbereiding nodig zou moeten zijn voor het ontvangen van de Torah. Dus voorbereiding nodig had moeten zijn voor het ontvangen van de Torah. 15. Achennet, Ief Charlie de Torah. Anders is het onmogelijk dat er. Vreugde van de Torah zou zijn. Punt. Waar de vreugde komt. Door vullen. Van behoefte. En voorbereiding is ook behoefte. creëren van behoefte. De heino dat wil zeggen. Zwa hajuts le zorg. Dat wil zeggen dat zij. Uh, dat het nodig voor hen was om uh, behoefte voor te bereiden. 16 lekke torah voor het ontvangen van het torah. had me wie dat behoefte leidt, brengt het hartsochtelijk is streven. Zoals boven gezegd werd. Olevi ere te en naar de mate van het hartstochtelijke streven, 17, bij othos Je Jeholim Lehanot met de tora. in dezelfde mate kan men genieten van de Torah. Avalieërschla daad. Maar men te weten. Behemet net. Achtin hoe had zoreg, De Kabbalah de Torah. Werkelijk. Wat is dan de noodzaak? achtin Voor het ontvangen van de Torah. 19. Chazal Amru. Braag het kadoz boorho, Baralo braal tavlin. Twintig. Opereer shraashi, Baralo tora tavlin. Shihi mevatelit et ha harhurei avera, Kadamar. חינן תוינתח, בעלמה אם פגע בך מנבל זה משכה לבית המדרש Visham, 22 bekidushin amru Vezela shono kah hakadosh baruh amar lagem le Israel Barati yitzra'ra 23 ubaratilo lo tura tavlin Ve'im atem oskim Ba'tura Eyn atem nem sarim Ba'yadoh Pachin pachina, pachina de Pachin kuf Nun Derechel eyn Sheneemar Hallo, in teetive se et, wie im een, atem oskim batura, atem nim sarim twee, bejado. Shenaymar, le petach, robets. We keerden terug naar de vorige pagina. 149, de laatste linie, de regel 19. Ghazal Amru, de wijzen zeiden in Talmud. Wij leren ook veel flink van Talmud. Citaat in het tractaat Baba Batra. Achterste poort. Citaat Baraha Kadosh vara Baralo De Heilige gezegend is. Hij schiep het slechte beginsel, en hij schiep voor hem een medicijn of een middel tegen. a uh, 20. O Piresh Rashi en de grote commentator Rashi, van de of e eeuw, die leefde in Provence, in Frans, was wijnbouwer, een geweldige commentator, klassieke commentator van de Torah, een goddelijke man, die legde uit Baralo Torah Tavlin. Hij schiep. Voor hem. Voor het. Voor het slechte beginsel. Tegenover hem. Torah. De Torah. Uh, als. Om als medicijn. Als tegenligger daarvan. Tavlin betekent ook specerij om hem te spezen ah, met, hoe zeg je dat specie, species te geven zeg je dat, net als een soep wat uh, zonder, zonder specerij is heeft het geen smaak uh, en als je dan met wat, wat doet, wat peper en alle andere dingen dan heeft het wel smaak dus ook slechte beginsel is niet iets dat ver, ver, verwerpelijk is je moet het alleen uh, op de juiste manier aanpakken, want het is ook een kracht in, in het want ook van de schepper komt het, alles komt van de schepper alleen daarvoor hebben we de Torah nodig om het onder knieën te hebben en niet eraan onderworpen te worden om het te overwinnen en niet slaaf ervan te worden van het slechte mens. Dus hij schiep de Torah eh, tegen tegenover het slechte beginsel. Ze hier met Batelet en haar Heer Avera, welke Torah, dat die Torah teniet doet, de overpeinzingen van zondige overpeinzingen. Zoals, zoals het gewoon gezegd is. Citaat. Citaat. Citaat. In Paga Bega menavel ze, als die weerzindwekkende, weerzindwekkende, dus het slechte beginsel, jou tegenkomt. Maar leveta levetamidrash sleep hem naar het leerhuis. Want het leerhuis is hij dan non-actief op non-actief gesteld voor. Dat is even mijn toevoeg. We en daar 22. Bekedushin in het traktaat Kedushin zo heet het Amru, zeiden zij, ze, de wezen. Zeleshono, wezeleshono, en dat is, dat is zijn hun woorden. Citat. Kach hakadosh baro, hoe amar la Israël. Zo zeide de heilige gezegend is hij, tot Israël. Barati jezerara, ik schiep het slechte beginsel. 23. U barati loopt, ora te en ik schiep voor hem... De Torah om als tegenpool, als medicijn, om hem te etcetera, etc. Dat is wat we hebben We imatem os kimba Torah, en als jullie we imatem os kimba Torah, en indien jullie zich bezighouden met de Torah, eenatem nim sarimbi ado, dan zullen jullie niet. Over, over, gehand, overhandigd worden in zijn handen over, ja, dan zullen jullie niet in zijn handen ge, ge, ge, gegeven worden in de handen van het slechte beginsel de volgende pagina pagina Koef de eerste regel ze neemt maar zoals het gezegd is citaat hallo in te ze zoals het staat geschreven over Kain dat is mijn toevoeging eerst, ik zal zeggen wanneer we beginnen over Kain werd gezegd toen hij bedacht had in zichzelf om zijn broeder te doden. Toen zei de schepper tegen hem, waarschuwde hem, en gaf hem uh, begeleiding, vertelde hem dat hij moest zich corrigeren, en niet toegeven aan zijn slechte neiging, van zijn slechte beginsel. En toen staat het in de Torah, Hallo, in te se'ed. Zou je, zou je je beteren dan se dan, zal je, dan word je verheven. En vergeven. In het Hebreeuws, in de Heilige Taal, zeer speciaal. Alles wat het staat in, het, in de Heilige Taal, daarom is het zonder Heilige Taal, kan men absoluut niets van het Geestelijke begrijpen het is alleen substitutie van iets, het is praten over het geestelijke, maar het is geen geestelijke, kijk nou wat staat hier als je jezelf beter zal beteren zal je verheven worden verheven betekent Dat betekent verheven worden betekent ook jouw zonde vergeven worden zie je hoe de taal hoe dat in deze taal zien we de verhoudingen uh, de krachten, qua krachten in het heelal. En die woorden, die hebben absolute uh, correlatie met elkaar. Dus vergeven worden betekent ook verheven, tegelijkertijd verheven worden. Geweldig! We in een tem os kim batora. En de schapper zei verder, en indien jullie niet, jullie niet bezighouden met de Torah, atemnim sarim twee, bijadol, dan worden jullie overgeheveld gehe, in, in zijn handen. Ziet u wat het staat? Als dit volk zich niet bezighoudt met de Torah, dan wordt die overge, overgebracht naar die kampen van het slechte beginsel. Die omringd zijn door een ijzeren draad. En daaruit is een zeer, zeer moeilijk eruit komen. Alleen door de brandende oven. Mijn toevoeging. Twee, na de coma. Schöne citat Zitat. Lepeta hatat rovet, zoals so Feder de schepper vugde toe aan de kankain. Want bij het de ingang, bij de ingang, ligt de zonde. Welke ingang is dat? Waar de zonde. Voorlicht en waakt en broelt. Dat is je De ingang naar het geestelijke. De ingang in het geestelijke. De ingang in het heilige. Is je Het fundament. En daar is, omdat de jesot voor de ingang daar in het heilige, daar voelen de krachten, zo is het gemaakt, want binnen te komen in het heilige, daar moet een, een zeer strenge bewaking staan, en dat is de bewaking daar staan grote dingen, strengheid, uh, din, uh, restricties. En dat kan leiden tot zonde. Want dat is erg dicht bij elkaar. Drie. ובאמור אנו רואים שהתורה הוא תיקון לצד משליטת היצר הרה פיר זאת אומרת מי שמרגיש שיש לו יצר הרה כלומר שיש שמרגיש שהיצר הרע עם פייף כל העיצות שנותן לאדם שיהיה לו טוב בחיים ויהנה מהחיים כבדתו הוא זז להרע לו כלומר, Shehuham afriya. Melehagia lehatove. Hamiti. Hanikra. Dwee zeifen. Hashem. Omishum ze. Hadam omeralav erlav. She. ze Hura. Velo tov. Hij gaat ons verder uh, dat dit onderwerp uitwerken over de Torah en over slechte beginselen. Want wij willen weten wat, uh, wat er is, wat betekent dat? Dat de Torah, dat voorbereiding voor het ontvangen van de Torah, en wat is überhaupt de Torah waarvoor de Torah nodig is? En dit artikel zal ons wel veel bevatting geven en de ervaring waar Torah voor gegeven is. 3 Over amor Anroyim, en in datgene wat gezegd is, zien wij, de Torah, hoe tikkun, dat de Torah is een tikkun, correctie. Laat zet me dat je erara om eruit te, te komen uit de macht van het onreine van, on van het slechte begin zo vier. Zodat men dat wil zeggen, miche margi sche yes jezlo jezerara, hij die voelt dat in hem. Het slechte beginsel is, klomar, dat wil zeggen, shemargish, shihajetser hara, dat hij voelt. Dat wil zeggen dat hij voelt dat het slechte beginsel, im vijf kol hij iets zoot, eladam, met al zijn adviezen, die hij. Aan de mens geeft, zoals Shiyahi Lotof Bahiaim, dat het hem goed zal zijn in het leven. Ween hem Bahiaim en dat hij zal behagen, genieten van het leven. Kavanatuhu zes Laralo. Zijn strekking is om dat het hem slecht zal worden. Om het om hem slecht te doen. Klomaar, dat wil zeggen. Shihuga Mafriya, millehagiya amiti, dat hij uh, verstoorder is. Om te komen tot het goede, tot het ware goede. Ani kra, die heet. De koud zeven Hashem het het samen, samenvloeien same met de schepper, met Hawaii. Omdat Shum ze haar en vandaar dat de mens zegt over hem, dus over die over dat slechte beginsel. Shayezer zei dat dit slechte beginsel, hura, is slecht, velotov en niet goed is. זהה רום היה זה הוא היה זה הוא סלך ההבטים. 8. ולאם קשים אודלדמ שיוםר אלוהי קלמר בזש שהייצר נתן לו להвин ניחן שקדאי בישולו. Lid oog. Ech lehanoot, miachayim. Tanug. Nehamasim, sim. Ose. Jose. Klomar. Schekolmassavi hiu. Achverak. Little heletatsmo. smo, ten lo. Lehavin Elf Shahadam Yada Klal Shekol Haid Sot Lo Hurak Al Mahashaba Twalf achat Shahi Leto'elet Atzmo ואפילו לפעמים שהוא אומר לעשות מה שהוא, דרטין, לטובת הזולת, זה לא סתם שאומר לעבוד לטובת הזולת, אלא זה מחושב פרטין, מראש, שמפעולה זו הוא יצמח אחר כך שתהיה מזה טובה לתוגלת עצמו אם פייקטין כן איך אדם יכול לומר עליו שהוא יצר רק בן בזמן שהוא אומר לו, זסטין, שיהם מן לו, שאין לו שום כוונה אחרת, אלא לטובתו, ולא לטובת מישהו. אחת, אולם קשה מאוד לאדם, אכתר את איזיר מולק, voor een mens, dat hij zou zeggen over hem, over het slechte beginsel, dat klomar Dat wil zeggen. Dus dat hij zou zeggen dat het slecht is. Zoals he so we hebben net gehad. Klomar, dat wil zeggen. Base she ha noten lo le Daarin, in dat. Dat het slechte beginsel geeft hem te begrijpen. 9. Seke daai, de ogen dat dit de moeite waard is. Voor hem, om voor hem zorgen te maken, zichzelf bezorgd zijn, zorg zorgmaken. zorg maken. Echt meer aan hem hoe te genieten van het leven. Dat het de moeite waard is om zich zorgen erover te maken. Dat zegt tegen hem zijn slechte beginsel. Shayar Ghishta Nuge, Mehamaasim, dat hij zou behagen gevoelen van de daden. Die hij doet, tien. Klop maar, dat wil zeggen. Shekol <laughs> ma'sav, je huw achwerak, le toledet, le dat dat al zijn daden. zullen so zijn slechts en, en uitsluitend voor eigen voordeel. We <laughs> gaan ten lolle hebben, en hij, en het, dat slechte beginsel. Geeft hem te begrijpen, zo zegt men dat. Geeft hem te kennen. En men zegt dat ze geeft hem te begrijpen. Elf. Je had dan je dat de mens zo een principe kennen. Je kol hij het maar je dat alle adviezen. Die het hem geeft. Het slechte beginsel. Hoeraak al-Macheshava 12 Ahad. Die zijn alleen door één gedachte komen. Eletats, mooi dat het voor eigen voordeel is. Wa filo le fa mi omer la sot mashe dertien tovata En zelfs soms wanneer het zegt tegen hem om iets te doen voor de ander. Dertien. Na de koma. Ze los dan sha omer la wot letovata zolaat. Dat is niet maar dat hij zegt om voor de ander te werken, iets te doen, iets te doen voor de ander. Elazé mehushav veertien me roos, maar dat, hij, dat bedenkt hij, berekent hij uit zijn hoofd het slechte beginsel, want dat is ons verstand. Schemi peula zo, hu jatsmiach acher kagt dat van uit die daden zal het hem vervolgens ontspruiten. Schet in jemi zet ovalet oelet dat smod dat daaruit zal het goede komen voor zijn eigen voordeel. In 5,15 ken, Eicha Adam Yacholomaralavshehu Jezerara. Indien het zo is, hoe kan de mens zeggen over hem dat het slechte beginsel is? Wo was manche hoe lo in die tijd, wanneer het slechte beginsel zegt tegen hem? 16 dat hij hem moet, moet uh, geloven. dat hij, dat hij het slechte beginsel, heeft absolu absoluut geen andere intentie dan. Dat het hem goed zou gaan, die mens. Wil letovat het toch en niet voor het goede, voor iemand anders, alleen voor hem? Hoe kan de who can mens dan over hem iets zeggen dat het slecht is? Dat wil hij zeggen. 17. We moeten zeggen dat Adam Shayargish, Shaharatson, Kabelshelo, Hura, Achtin, Bashiur, Shahadam, Yada, Bavirur, Gamur, Shainlo, Sone, Jotar gadol Baulam, Ela, Neikentin. Amikabelshelo, kmo še macinu, hamelach, aja koreo to bašem sone. Kmo twintach, še katuve, imra son echa. האכילה יהו לֵחַם. ומרוד קשה לאדם ליבוא אחד, איננו טינטא. ולי תמידו שגורה, וירוצי רעק להאכשילו מילא לֶחֶד בדרגה we hoe mamasch? Tweeën twintig ha hever. Miderech ikabel. Hejot shederech hem hu rak le We ham ikabel. kabel. We nimtsa Shekan ha Ben ha Leachria Imhu Nikra Firentwintakh Tov O Ra Zeifintin Omechumse Yeshla Adama Vodag Rabba En Fandar Dat de Mens Heeft En Groot Werk zeer so zodat hij zou gaan voelen. Ze harde zonde dat zijn wens om te ontvangen is slecht. Achtin. Beslurze Adam ja da, babierurgamur in die mate dat de mens zou weten. In volledige helderheid, ze ei los on eyot dat hij geen grotere vijand in de wereld heeft, elle negentien, amicabel shalo, andere dan zijn eigen ontvanger in hem, in de mens. Ongeloof. Als de men zou dat onder ogen kunnen zien. Kemo zoals so we hebben gevonden, Sheshlo Mohammelech, dat de koning Salomo Ayakoreo to Peshem noemde hem, het slechte beginsel, in de naam Sonne Hater. Kemo 20 zoals geschreven staat. Citat: Imra'af son ege hachileh lechem als jouw hater, als hij die jou haat, honger heeft, geef hem brood te eten. Hume otka shella damlik boa achatulatamid, en het is zeer moeilijk voor de mens om vast te stellen, eens 21 en voor altijd, zehura dat het slecht is. Wordet weerotse raakleach silo en dat het weer wenst hem alleen maar te doen struikelen van het gaan, van het bewandelen van het goede goede weg. Shehum amash 22 gegevig, midderig shelemekabe, dat dit absoluut tegenovergestelde is van de weg van de ontvanger, Hij jodse derige hemet, hoe Aangezien de weg van de waarheid is slechts te geven. We hebben een kabel, 23, roze, raak kabel. En de ontvanger wenst alleen maar te ontvangen. naar overeenkomst, in overeenkomst, naar eigenschap natuurlijk we neemt zijn, we vinden dus she ha begira ben ha adam ha dat hier is de wens hier is dus de de vrije wil van de mens om uh, te beslissen Imhunikra 24 tof ora of het slechte beginsel genoemd wordt goed of slecht of, dat betekent of dat ontvanger, die ontvanger in hem genoemd zou zijn worden door hem door die mens goed of slecht of kwaad 25 וזה הוא חמו שאמרו חזל וזה לשונם זה דריש רבי חנינה בר פאפה זה סנטוינטח אותו מלאך הממונה על, הר, על, הר, על הריון על הריון לילה שמו. Venotel Tipa Uma Mida Lifnei Zeifen en Twinter Hakados Boruhu Ribono Shelolam Tipa Zo Matehe Alea Gibor Ochalash 28 Chacham O pes? Ashir O Ooni Veilo Rasha O Tzadik Loke Amar Ela Zenitan 29 Levchirat Adam. Hier is er iets Zeer zeer geweldigs iets wat ons gaat vertellen In deze linie. Over de kracht van de vrije wil in de mens. Tot wat, tot waar, tot wat, tot uh, hoe ver strekt het. En wat kan de mens wel en wat niet met zijn vrije wil. 25 mosham, en dat is zoals de wijzen, plachten, de zeggen. en dat is hun woorden. Sikat. De daar raf Hanina war papa, dat grote rabbi Hanina de zoon van papa, hij legde uit of hij interpreteerde, zette uit, uiteen, zette uiteen. 26. Otoam allaham, Otoam allaham rayon. Die engel, dus de kracht, de uitvoerende kracht van de krachten van het heelal. Engel. Dus die engel, die aangesteld is over het zwangerschap we moeten weten dat voor elke handeling als het ware, voor elke handeling is er kracht is boven als het ware in het besturingssysteem van het heelal is er wel een kracht die dat die desbetreffende handeling of aspect coureert, uh, uh, dus dat die die aangesteld is dus over de zwangerschap dat zijn naam is Laila Nacht mijn toevoeging begrijpelijk omdat dat gebeurt altijd s'nachts met name Venotel uh, Tipa en die engel neemt de druppel zaad Omamida lefnei 27 Hakadosh en zet het stelt het zet het voor de heilige gezegend is hij voor de schepper We omer en zegt tegen tegen hem voor hem, voor zijn aangezicht. Rebono de meester over de wereld. Kipazo, mate helea, dit druppel, zaad. Wat zal er van worden? Gibor, o een held, of een, of een, een, een, een flinke kerel of een zwakkeling Galas. 28 gagaam o tipez. wijze of een domme Ashir, o reike of arm ik zal even ik voeg even toe al die dingen worden dan wel bepaald van boven die dingen waarover we gesproken hadden alles wordt bepaald, bepaald van boven we ilo rasha o maar of het zal boosdoener zijn of rechtvaardige Lok amar is niet gezegd had je niet gezegd Hela, ze niet aan 29 leef, begiraat Adam. Maar dat is gegeven, dat laatste is gegeven aan de vrije wil van de mens. Hoe geweldig is dat? Wat wij hebben geleerd als wij het kunnen verinnerlijken. Rijkovarm dat wordt bepaald van boven een mens kan zwoegen al zijn leven lang en als het niet in het programma zit voor deze bepaalde incarnatie van hem zal het hem niet lukken absoluut niet want het zit niet in het programma van hem, hij ziet dat niet uh, of die sterke man zal worden, worden, of een zwakkeling, ook dat wordt niet aan hem gegeven. En dat is niet belangrijk, want de schepper weet, in, van boven weet, weet men welke de beste condities moet een mens hebben, uh, om juist die correcties te doen, die van boven men bepaalt ziet, dat dit dat die het beste zijn voor de mensen die hem zouden het, uh, het, het is op de snelste manier brengen naar zijn vervulling en volmaaktheid wijze of domme zie dat ook wijs of dom ook dat wordt bepaald en ook dat is niet relevant voor de schepper de ene is wijze de andere is domme soms is een domme domme mens kan veel mooier dingen doen dan een andere die wijs is. Als je mij niet gelooft, denk erover een beetje na. Je zal zien. Hoeveel wijzen hebben de de niet in de wereld gebracht door hun wijsheid. Dus kijk zelf wat, uh, hoeveel boeken, hoeveel papieren werk, hebben niet in de wereld miljarden pagina's die gewoon van nietszeggende literatuur is van al die wijzen die dan tientallen boeken schrijven, voor wat uh, nou rijk dus, nou dat zijn allemaal die, dingen die bepaald worden van boven maar of de mens boosdoener zal zijn, of rechtvaardig niet. En dat is geweldig dat hij weet dat weten. Dus door geen genetisch, genetisch onderzoek kan men bepalen of de mens boosdoener zal zijn of rechtvaardige. Dat is allemaal overgeheveld aan de vrijwil van de mens. Dat iemand afwijkingen heeft, uh, verstandelijke of, of wat dan ook zijn EQ en dat soort dingen dat zijn dingen van onze wereld Het heeft niets te maken met met het vrijwill uiting van van de dag. derda wees lefares shehakawana shel bhira hoe ligbo ולהחליט ולתת שם להמקבל אינן דרתח, שיבגד אמ, שיבגד אמ. אם שגוה, אם שגוה מת יצרתנו ניסיבת, שגוה до ואין משיח ממנו אף רגע אחד שידאג מה שהוא לטובת אחרים ומשום זה כדאי דפוח נפחינה kof nun alf 150 de eerste regel bekolo misi misi bat shirak hudo ekleto eletat smu haynu shiyelo tov 3 umimailat trikhim latet Amonbo Amonbo Velo sir Mimeno Lolle Yamin Velole Smol Hela Tri Lemale Hol pekodotav, Velo Yishane et Piv Hasfishalom Terug naar de pagina 9, de laatste linie, de regel 30. We geven de reis aan de uitleggen, in het verhaal van de reis, dat de zin, de betekenis van de vrije keuze, Van de mens. Ligboa, Oleg Achlied, is om vast te stellen en om te beslissen. Wel het en om de naam te geven, leg ikabel, Shebaadam, aan de ontvanger, een dertig in de mens. O, met wij met Jeetzeratov, Jeetzeratov, of hij om te zien of het inderdaad werkelijk het goede beginsel is in hem is. baat ze je goeder eigenlijk wel het haatdalmatisme, omdat het dus het de het ontvanger in hem zorgt voor het goede van de mens. Zorgt voor het, zegt hij: zorgt voor het goede van de, mens, van de zelf van de mens zelf. Ja, Van zijn eigen belang 32. Waar eenmaal zie ik mijn menu afregijd gaat, de En men kan over hem uh, zelfs voor een moment niet spreken, zeggen over hem dat hij dat die zou zich zorgen maken over het goede voor de anderen om je som ze gedeel is moabikolo en vandaar dat het de moeite waard is om naar hem te luisteren naar zijn stem pagina 151 eerste regel na de koma ik weet wel dat het moe om de reden dat het slecht, dat hij slechts zorg draagt voor het eigen voordeel. Heino dat wil zeggen dat het hem goed zou zijn aan de mens. Dus zijn ontvanger dat de mens om te ontvangen zorgt ervoor dat het voor hem goed zou zijn aan die mens. We, Omi meila Sri Him latet Amonbo en vanzelfsprekend dat men dient hem in hem uh, aan hem geloof hechten. Velo yasir me me lo min velo en niet afweken van hem noch naar rechts en noch naar links. Ella 3 Lemale malé golpe kudotaf, maar men dient alleen, men dient al zijn uh, aanbevelingen, al zijn instructies in, uh, te vervullen, te vullen. Kalok. Weloos het pief, En niet veranderen van zijn mening, God behoede van ken svara lomarla hefch ra ze Schommelim Bekolo. We Oskim hawa at Mize Nasim Ruchakim Meha Kadosboru. Zes. misibat Shinuya Tsura. punt Ommeila. Sura al Adam Midat Hadin. Shenasá mikoachtikun zeifen hatzintzum. Shenasá algaor de laheitiva de nevraava. Shemishum ze ein Hashem shel acht kadosh hanikra tov. ומתיב יכול להתגלות במקום ששורה אגבה עצמית נכן ומשום זה מוטל על האדם להחליט אחד אחת ולתמידה shahwa at tin hu hara om amiti ladam 4 we kent gamken Marla Marla en er bestaat ook een een redenatie om bewering om uh, het omgekeerde te zeggen. Stelling, beter te zeggen. En er bestaat, bestaat ook een stelling om het omgekeerde te zeggen. Zo so, hoe wij metera dat, dat hij de ontvanger in de mens is werkelijk slecht. Bazé Shaali Deize daarin dat daarmee, daardoor, dat daardoor het feit dat men vijf luistert, som im bekolo, luistert naar zijn stem, wel skimba hawaats niet en dat men zich bezighoudt in, a, in the de liefde voor zichzelf. Mizena asimero hakimia kadosh baruchu. Daarin, van dat, wordt men ver verwijderd van de Heilige gezegend is Hij. 6. Missibatshinuitzora vanwege om de reden van het verschil met eigenschappen. Punt. Omi Shura alle Adam me datadien en vanzelfsprekend automatisch berust op de mens de eigenschap van dien, strengheid van de wet, restricties. Shenasa sami kojachti kun zeifen hat simzum die welke dien, strengheid, is Geworden krachtens uh, instelling, Tjikun, correctie, instelling van Tsintsoom 7, van beperking. Shonassa al de Welke beperking is gemaakt, werd van boven gemaakt, over op, de, op het licht, van het goed doen aan de schepsel. Je mis dat vanwege dat, een Hashem, schelle kadosh baruch, Hashem, schelle kadosh baruch, van dat mis dat vanwege dat, is de naam van de Heilige gezegend, is Hij die heet, de naam van de heilige Gezegende Zij, die heet Goede, en die doet goed, niet in staat is om, kan niet onthuld worden, bij Makomse Shorahavats niet in de plaats, waar de liefde voor zichzelf berust. Negen. Om shum ze mutal ala adam en van daar is het um, is het opgelegd aan op de mens om te beslissen. Velek bo achatu en om vast te stellen, eens en voor altijd, Shahavad niet, dat de eigen liefde, het eigen voordeel, tien, huhara is slecht. We haben ziek, amitil Adam en de ware uh, schade doen aan de mens. Elf. Ulam, Mishael, Tashila, Mi ha Adam, Jahul, Le Kabel, Kohot, Shiyad Ye, Vyado, Lasot Bachhitvalov, Lasot Bachira, Velomar, Alam schwekhura at kedaych sheya bide shemehayom dertin vegal a kvarloishma Bekulo Elf we zien het wel dat wat hij ons doet in de slawaih What wat we learn That dat hij brengt ons naar links hij wekt bij ons zelf vragen op. Daarmee, en dan brengt hij weer ons terug naar rechts. Links, stelt hij vragen, problemen werpt hij op, controversies. En daarmee brengt hij scheidingen als het ware in ons, in ons waarneming van het onderwerp waarover wij spreken, nu. Daarmee verruimt hij, verbreedt en verruimt hij onze waarnemingsorganen, onze kenien, om later, hij zei, op een hogere niveau weer te verenigen. Daarmee worden wij gecorrigeerd en in staat gesteld worden om hogere en diepere lichten in ons te ontvangen. En daarmee ook dus Eerst uh, onze kilim worden ingekerft en daarin komt later licht, diepte bevaten. Elf, o Lamnisha, elletersilah, maar er blijft nog een vraag. Mia in Adam, jacob, lekabir, kocho, shvi, kiavu, iadola, sodat bukhira. Waar vandaan? Ontvangt, de, kan de mens krachten ontvangen? Dat bij hem krachten zouden zijn om twaalf, om vrij om, vrij, om keuzes te maken. Vrij keuzes te maken. Ik wil om maar te zeggen: Allemaal kabelsche hoera. En te zeggen over de ontvanger in hemzelf dat die slecht is. Aadke de kach, dermate slecht is. Shuja Gid, dat hij zou zeggen, die mens, Shu Mihajom dertien dat vanaf vandaag en verder kwaar lo jishma, wekolo, zal hij niet meer luisteren naar zijn stem dat is de les 1 in een cyclus van meerdere les, ik weet niet, misschien 1 nog les komt, of misschien 2 van de van de lessen in of toegewijd aan de feest, het feest Shavuot of Wekenfeest, het feest Zomerfeest van het, van het schenken van de Torah aan de mensheid. En hoe, waar haalt de mens zijn krachten vandaan om eens en voor altijd te zeggen en te beslissen uh, dat hij niet langer meer, niet langer zal meer uh, luisteren naar de stem. Van zijn eigen ontvanger, dat zullen wij horen bij Zradashem met Gods hulp op de tweede les in deze serie.